the job Hold on and hold back. Take this moment, try to make. Even mee. Nee, nee, nee. Geintje. Oh, niet dit. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Ja, en zonnige dag is het zeker vanaf. Zonnige dag is het uh, Sabrina Stark en uh, Sunny Days. Even kort het regionaal nieuws. Wat is er gebeurd uh, afgelopen week hier in uh, Zandvoort en omgeving? Het Zandvoortse strandseizoen is uh, ja, gisteren 26 maart feestelijk geopend. strandpavillon De Haven van Zandvoort werd omgetoverd in de Hawaïnse sfeer. Wethouder Wilfried Tatis opende het seizoen uh, op uh, een slag op de klink van dorpsoproeper Gerard Kuiper. Hierna vonden er optredens van een Pol-Linesië dansgroep plaats, waarin ook burgemeester Niek Meijer feestelijk aan meedeed. Daarnaast was er aandacht voor de Strandpachtersvereniging. Uh, en de hulpdienst zoals de Zandvoortse Renningbrigade, de KNRM en de Strandpolitie. Gezamenlijk werd het glas geheven op een mooi seizoen. Ook was er een primeur, Sandvoorder... Patrick van Kessel bracht voor het eerst het nummer Parel aan zeetent gehoren. Het lief speciaal geschreven van Zandvoort door van Kessel en Zandvoor Johnny Krijkamp junior. Met medewerking van Peter Wezenbeek, <coughs> Sorry. Rick Duin van Droomtent. Alert Kalf, Frank Paardenkoper, alias Dingetje. Uh, dingetje, oké okay, wel toch? Uh, René van Kullum, dat is Ex Doemaar en nog vele anderen. Ja, en om, uh, omstreeks uh, 11.20 uur 20 zijn de bewoners van een woning aan de Scheidse straat met geweld beroofd. Een man gekleed in een jas van 10 die post kan met een pakje naar de deur lopen. En dat werd opengedaan, dreigde hij de bewoners direct. Waarna een tweede man drong. Hé, hey. heel raar zin. Maar, dus uh, betekent dit dus dat er een overval was in Hoofddorp? En een man die uh, was verkleed als een 10 postbezorger. En uh, ja. die heeft die man mensen overvallen. Ja, dat gebeurt, gebeurt steeds meer. Ja. Hè? Ook als ja. politieagent. Ik zag later weer bij volgens Mij opsporing Verzocht. Wordt, ze komen gewoon met een politiejas of misschien wel met zo'n jas. En je doet toch open. En je denkt, een pakketje ofzo. Dus dat ja. is echt... Uh, maar als je dus iets uh, uh, gezien hebt of zo, Dan kan je contact opnemen met de politie. Dan kan je bellen naar 0900 8844. Uh, Burgernet nu ook gestart in regio Kennemerland. Alle tien gemeenten in de regio Kennemerland gaan actief hun inwoners e benaderen om deel te nemen aan Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van telefonisch netwerk. Als inwoners zich hebben aangemeld bij Burgernet via een aanmeldkaart of via de website van Burgernet kunnen zij actief betrokken worden bij de veiligheid in hun omgeving. Uh, BurgerNet deelnemers krijgen een ingesproken bericht via de mobiele telefoon Of een tekstbericht per sms met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig Gewoon van hun eigen woning, op straat of vanaf de werkplek Doordat deelnemers contact opnemen met BurgerNet Kunnen zij direct zijn uh, bij opsporing van bijvoorbeeld daders of eerste hulpverleden Maar ook kunnen zij uh, instructies ontvangen bij crisissituaties Kijk voor meer informatie op uh, de website van BurgerNet, Burgernet uh, ja, en daar is het weer. Na een tegenvallende zaterdag met in de ochtend geruime tijd lichte regen en motregen, op het passage van een koufront is het op deze zondag weer geheel ander weer. We profiteren namelijk van een hoge drukgebied en daardoor stijgt de zon vanda vandaag volop en blijft het overal in de regio droog. De temperatuur is eigenlijk naar maximaal 10 of 11 graden en er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind. Vanavond in de komende nacht is het helder en daalt de temperatuur bij een zwakke tot matige noord tot noordoostelijke wind naar waarde rond het vriespunt. Morgen is het ook prachtig lenteweer met veel zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matig noord, noordelijke wind. De temperatuur, temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden maandagavond avond en dinsdagnacht is het ook helder bij een zwakke verhaallijke wind, daalt de temperatuur naar waarde rond het vriespunt. Waar Tjerk de Blauw is bij Bloemendaal, Velse Noord. En waar de stand uh, net uh, 2-1 geworden is. Uh, in de vijfde minuut van uh, de tweede helft. Het was uh, Kloes die hem uh, erin kon tikken van uh, Velsen Noord. Dat was een rare scrummetje en uh, Bas komt er eerst nog bij. En toen betekende dus dat. Dus, uh, uh, uh, ja, hier die stand eigenlijk uh, vlak naar de rust. 2 tegen 1 geworden is. En uh, Walking on Sunshine. We gaan uh, op naar het kopje van Bloemendaal. Daar is de hockeywedstrijd bezig. Bloemendaal, Pinoquet, We gaan naar Frits Reek. Frits, goedemiddag. Ja, goedemiddag mannen. Ja, we hebben hier gespeeld op het kopje 24 minuten in de eerste helft. En uh, de jongens die het scorebord uh, aan het bedienen zijn, die hebben nog eigenlijk uh, niks hoeven te doen. Want okay. het uh, staat nog uh, 0 tegen 0. En uh, een levendig uh, duel, dat wel. En op moment van spreken, ik wil een heel heel element, uh, houden, is het uh, het gejuich voor de bezoekers uit Amsterdam. Okay. De nummer 19. Elie... Matheson en ik denk dat dat de Zuid-Afrikaan is uh, bij Pinoké die helpt uh, Pinoké aan een 0-1 uh, voorsprong en eigenlijk is het uh, niet eens uh, onverdiend, uh, Bloemendaal uh, de beter, combineerde ook uh, beter, maar uh, de kansen werden niet benut en uh, aan de andere kant, Jaap Stokman, tegen de zon in, met zijn rug naar het clubhuis heeft al drie keer, had al drie keer met uh, de voet moeten redden, ja dat uh, geeft wel aan dat uh, als Pinocchi doorkomt met de twee Koreanen uh, Lee en Kim in de hoofdrol, dan uh, zijn ze gevaarlijk en het balbezit is eigenlijk een uh, virtueel veldoverwicht uh, van Bloemendaal uh, en dat uh, lossen ze dan zo op door uit de laatste linies iemand naar voren te laten schuiven op het middenveld en de, degene die de spitspositie uh, bekleedt, uh, Nick Meijer uh, die laten ze dan iets terugzakken zodat je op het middenveld wel uh, in de meerderheid bent, daar ook balbezit hebt, maar Aanvallend uh, moet het dan komen van de Nooijers en Dwaaier en die waren op dit moment uh, nog niet uh, geheel goed uh, bij de les. Verrassend is het niet, maar uh, Bloemendaal lijst aan voor de Bloemendaal staat tegen de nummer 4 van de ranglijst, Pinoquet. Na 26 minuten in de eerste helft op een 0-1 achterstand. Ook op internet. www.ziefmzandvoort.nl Ziefmzandvoort.nl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 ziefm voor zondag in Kermeland en uh, de kapitein, deel 2. Ja, en, uh, aan de telefoon hebben we Lena. Hallo, oh, hey, goedemiddag. Lena, oh. goedemiddag. Waar sta jij? Nou, op dit moment zit uh, ik ik gewoon, ik, ik, ik heb de hele tijd gestaan. Uh, ik, ben op, ik ben in de Halterstraat en van uh, bij de fietsers. Die, uh, die mensen die al ontzettend lang op de fietsen uh, Zit het, uh, ja, hoe ja, noem je dat? Spinnen, spinningfiets. spinnen inderdaad. Oh, ja. Nou, echt een beetje uh, af hoor. Ik vind het enorm knap. Hey. Ja, en de grote meute van de van de vier uh, is ook voorbij. Dus uh, dat betekent dat het nu weer wat rustiger is uh, wat lopers betreft. En uh, het rare is, de Haltestraat is blijkbaar weer gewoon toegestaan voor auto's. Okay. Dus vanaf het moment dat de laatste runner uh, langsliep, komen er ook weer gewoon auto's door, het, uh, door de Haltestraat. Dus dat is wel een beetje raar. Ook voor de rest, hartstikke leuk. Is het niks, uh, waarom doe jij niet mee met spinnen? Is goed voor je? Ja, dat, uh, dat weet ik. Maar als ik heel eerlijk ben, ik heb thuis een dus Oké. Okay. Ik, uh, ik zit al heel veel thuis. En af wacht ik je mee zou rennen, Helena? Ik rennen? Nee, nee, nee. Ik uh, ben wel even op het circuit geweest. Uh, met mijn scooter. Uh, het was ontzettend druk. Uh, het was ook heel mooi weer. Dus uh, heel veel mensen al gelijk uh, langs de kant. Yeah. En tijdens de grote... Uh, ja, tijdens een grote warming-up, zeg maar, in de grote tent. dus een tent van 1200 vierkante meter, waar CFM over uh, overigens de muziek verzorgd, ja. Van Dolph Jansen. En die maakt, ja, die deed zeg maar een soort van warming-up. Dus die hele tent vol. En Dolph uh, Jansen, iedereen aansporen om uh, lekker goed te lopen, goede tijd neer te zetten enzo. Dat was echt helemaal geweldig. Echt ego groot feest. En ja, daarna, dus iedereen hup, verzamelen bij het startpunt. En uh, ja, toch proberen enigszins om de tijd als uh, start te gaan. Want het was zo druk. Op het ja. moment dat de eerste loper al bijna klaar was, waren er nog lopers die moesten beginnen. Oké. Okay, en dat is echt, dat lijkt me zo erg. Dan zie je mensen al met een medaille op de nek. En je moet al beginnen. Ja, ja, ja, ja. ja ja. Oké. Ja, ja. Nou, eh... <laughs> Ja, het zit met de drukte. Haltestraat wordt het dan minder. Maar gaat iedereen geluidelijk nu naar huis? Of blijven toch veel mensen nog hangen in, de, in het dorp? Ja, al die toeschouwers die uh, blijven wel hangen. Ja. Er zijn heel veel terrasjes buiten en zo. Ja, ja. Dus mensen, het zonnetje schijnt. Dus heel veel mensen blijven gewoon lekker uh, zitten waar ze zitten. En ja, wat ook wel leuk is, heel veel renners... Die komen gewoon weer teruglopend naar het dorp. Oké. Ook dat dan de mensen die, die uh, uit Zandvoort komen. Want ik ken een aantal mensen uit Zandvoort. Nou, die heb ik al ook gezien. Ja. Maar ook heel veel mensen die uh, ergens anders vandaan komen. En denken van, nou ja, we zijn er nou toch. Dat we gewoon uh, de stad Dus je ziet ook heel veel hardlopers... Ik weer langzaam terug wandelen richting het uh, Raagluisplein, ja, het Ja, en die pikken dan toch nog een graadje mee okay. van, de, van de leuke sfeer hier. Ja, oké. Okay. Nou, Lena, dankjewel. Graag ja, gedaan. Fijne middag nog. Dank je wel. Kom even hier langs, want het is hier hartstikke druk en heel erg gezellig. Ik kom zo even langs. Oké, okay, nou, dan is dankjewel. goed. Hoi, hoi. hoi. Gregory's team. En wij gaan over naar Tjerk de Blauw bij de wedstrijd. Bloemendaal Velsen-Noord. Hoe zijn de stand van zaken Tjerk? De stand nog steeds uh, 2-1 is. Bloemedaal uh, moet er oppassen. Want uh, Velzen noord is, uh, is feller uit de startblokken gekomen in die tweede helft. En Bloemedaal probeert de bakens uh, te verzetten door, uh, door de druk op te voeren bij Velzen noord En het was er een uh, goede kans voor Ozan. En Ozan die maakte goede schijnweging. Ging al door. En die liep weg maar. En Ozan schoot goed maar. De scheidsrechter de gat nog. De scheidsrechter nog uit het spel. Maar ja, uh, waar hij niet mee aan het spel. Komt die vrijheid trap van Boebel. Ga je Jean-Paul Of Tim Jones. Tim Jones heeft er verlengd op uh, Oostan. Uh, Oostan kun je erbij komen? Ooshang kan er ook bij komen. Maar die krijgt het op tegen zijn hoofd aan. En zodoende wordt hem achterbal voor uh, Vels Noord. En Oostan laat uh, slim die bal natuurlijk uh, liggen. Maar dat kost even tijd. En dan moet die keeper helemaal eruit komen om hem uh, op te gaan halen. En dat betekent dat Bloemendaal even zijn posities kan gaan innemen. Rustig gaat gaan, kan gaan kijken maar die bal gaat komen. En dus ja, alles vast te proberen te zetten van Velsnoord. Komt die uittrap van die uh, doelman, uh, Sebastian Leijzeren. gaat kijken waar die enkel schiet. Staan nog te kijken. Plaats hem dan diep en, ver en lang die bal richting de middenlijn. Die is het Beren die er goed bij komt. Maar die gebruikt een handje volgens de scheidszetter. En betekent de vrije trap. rode van de middenlijn. Komt die bal, die wordt we tegengehouden. Snel op uh, de nummer 12, uh, Mark Sminia van uh, Velsnoord. Dat is de beste voetballer die hierbij loopt. Dat kunnen we stellen. komt die bal aan de hoek en dan moet ik Jooshof moeten gaan verdedigen. Tegenover de, de nummer 7. Nick Cupers. En nog steeds die bal. Maar het is Oostam die er goed tussen komt. En Oostan probeert die bal dan uit te spelen en dat uh, lukt niet. En dat betekent dat die bal dus over de zijlijn heen gaat. En dus uh, dat er een ingooi komt uh, voor door Ter hoogte van uh, de middenlijn. En het is, uh, het is de nummer 2 Reno Soma. als je moet daarmee gaan bemoeien. En dan komt die bal aan. Weer op die 7. Maar dan moet dat nu ingegrepen gaan worden. Want dan komt dat die, die, die Die komt ver door. En die bal die wordt doorgekomen. Maar het is Beren die er goed tussenkomt. Die die bal oppakt. Plaatsen meteen door een de linkerkant op het veld. Ozan. Ozan heeft de bal aan zijn voeten. Gaan kijken wie hij kan spelen. Ozan kijkt nog steeds. Plaatsen we dan meteen door naar Baidie. Baidie die een de linkerkant op het veld. En die bal aan zijn voeten. Krijgt een man tegenover zich. weer hem door te spelen. Maar het is Beren die hem goed verlengt dan. En daar staat niemand. Maar het is toch weer die Markswinia. Die die bal uh, kan oppakken. En het is dus Baidie die probeert uh, vast te zetten Die Marksvinia. krijgt dan ook die bal. Het is dan Kuit die er goed tussenkomt. Maar er wordt een overtreding gemaakt door Bailey en dat is een vrije trap voor Velsenoord. En dat betekent dat uh, Robichel uh, zo zal gaan misselen Want Wouter Snell uh, is klaar om dus uh, in het spel te gaan komen. Dat betekent natuurlijk aan de rechterkant uh, nog meer snelheid. Want Wouter Snell, ja, dat is een Spini-Consales hier. Dat kunnen we vandaag ook zeggen. En dan uh, moeten even wachten tot die vrije trap natuurlijk genomen is. En het is uh, 3 maar zeven Mark Sminia, die die bal uh, gaat uh, pakken. Die de bal weer in beweging gaat brengen. Gaat kijken. Zegt aan zijn handjes waar ik moet plaatsen. Plaats hem dan een richting, in met spitsen. En dan komt hij wel naar de rechterkant het veld. Dus oost hier goed tussen komt. En hij hem over de lijn heen. En dat is een ingooi voor Bloemendaal. En nu komt de wissel dan van Robichel. En dat betekent dat die eraf gaat. Dat die bedankt wordt voor deze diensten. En dat Wouter snel erin komt natuurlijk. Met de stand 2 tegen 1. Dance with somebody En haar dochter, die is nu in het nieuws zo, uh, zo moeder, zo'n dochter kan je wel zeggen Er staan verschillende kopjes die zeggen Dochter Whitney Houston betrapt met coke Dochter Whitney Houston in sekstape. En Whitney Houston laat de dochter afkicken. Dat al dat nieuws bij elkaar uh, Komt bij elkaar en er komt nu waarschijnlijk een, Zelfs een reality soap over haar dochter Dit is Lenny Kravitz Een ZFM Blijft door een meester hit. It. CNC Music Factory in Gonna Make You Sweat. En we gaan naar Bloemendaal naar de hockeywedstrijd. Bloemendaal Pinoké. Okay. Goedemiddag Frits Reek. Ja, goedemiddag mannen. Hoe is de stand van zaken op dit moment in Bloemendaal? We zijn vier minuten bezig in de tweede helft. Uh, Bloemendaal Pinoké. Okay. En we kijken naar het scorebord. En er staat 1 tegen 1. Dus okay. de, de hadelijke nul uh, is verdwenen en Bloemendaal is los hoor. Met uh, Onder Meijer op de rand uh, van de cirkel. En hij krijgt een vrije slag mee. Nou, die nemen we even mee. Er wordt heel snel uh, gespeeld in de linker. Kant, uh, Hofman samen met, uh, met Dockertie, dat zijn de mannen die het moeten doen. Uh, er wordt getikt, Bloemendaal heeft het gevonden. het tempo gaat omhoog. En in de cirkel Teun de Nooje tussen drie mannen in. En daar komt de, de 1-2 aan een strafcorner. Ja ja ja. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Toch niet 2-1. Ja, Bloemendaal is uitstekend uh, uit de kleedkamer gekomen. Oké. Okay. Uh, het was de eerste helft. Uh, had, uh, Bloemendaal had weliswaar een veldoverwicht. Maar de beste kansen. De, de, de, de, ja, uh, de, de doelpunten lagen op de stick van de mensen van Pinoche. Maar de bal ging er niet in. Drie keer toe moest Jaap Stokman redden met het voetje. En nu dus de tweede Bloemendaalse strafcorner. Daar hebben uh, de oranje ...eigenlijk geen specialist voor... ...maar Olme Meijer doet het uh, verdienstelijk... ...en als hij het niet doet... ...dan is het altijd nog Wouter Jolie... ...ze staan beide klaar... ...het is uh, voor Doema Mars van Pinocchi... ...is het uh, uitvissen... Welke, ...welke van de twee... ...het zal worden maar voorlopig... Uh, ...maakt Pinoké nog de, de oorlog... ...de zenuwenoorlog... Uh, ...heel groot door uh, langzaam tijd te nemen... ...maskers op te zetten... ...vroeg uit te lopen... ...en dan komt er die corner... ...en die wordt ingeslagen... ...door Wouter Jolie... Ja, en ik voelde het aankomen, protesten bij Pinocque. en Maar de, de scheidsrechter is onvermiddellijk, de scheidsrechter Bruding wijst naar het midden. En het is uh, Wouter Jolie die uh, in een uh, Bloemendaals-offensief van een paar minuten de stand uh, omteelt van uh, 0-1 naar uh, 2-1. Nou, wat wil je nog meer? De zon schijnt, 12, 1300 mensen aan de kant. Bloemendaal is los, het leidt tegen Pinoké met 2-1. En we hebben nog de hele tweede helft voor ons. Ideale omstandigheden. Dus En uh, we komen zo meteen bij je terug, Frits. Dankjewel. Sometimes in life you feel the fight is over. And it seems as so though the rise is on the wall. A superstar you finally made it. But once your picture becomes tainted. It's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over. Up, it's, it's what they call The Rise and Fall I always said that I was gonna make it And I was playing for everyone to see But this game I'm in don't take no prisoners Just casualties I know that everything is gonna change Even the friends I knew before they go But this dream is the life I've been so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 Pitch up, it comes It's what they call The Rise and Fall I never used to be a troublemaker Now I don't even wanna please the fans No autographs, no interviews, no pictures Enlisted men Gave in the vices that were clearly wrong The types that seem to make me feel so right But something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 The fight is over, yeah. over. Yeah. And it seems as though the ride is no on The riding dance yeah. It's true that's why you finally made it But once you yeah. put your yeah. head come to It's, It's what they call The, the rise and fall Now I know, Now I, know. I made mistakes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 in Kennemerland Je luistert naar uh, ZFM Sanford. En we gaan over naar de voetbalwedstrijd Bloemendaal, -Velsen Noord. We gaan naar uh, Tjerk de Blauw. En waar de nog steeds uh, 2-1 is, hier in het voordeel van, van Bloemendaal. Maar het kan nog alle kanten uitgaan hier. Het kan uh, 2-1 zijn. Het kan ook uh, 3-1 worden. Het kan het zelfs 2-2 worden. Want allebei de ploegers uh, strijden tot de laatste minuten. En hoe lang krijgen we nog de voetballen? Officieel zit de tijd erop. Maar er komt nog een blessuretijd bij. Ik weet niet hoe lang de de gaat trekken. Het komt een Noord. van Velsen Noord. En die bal, dan moet zijn wegk Leunis dat komt hem ook weg. Dan moet beren erachteraan holen. Beren doet het ook goed. Heeft die bal dan aan zijn voeten te plaatsen, dan houdt het snel. Wouter het snel aan de rechterkant van het veld. Kan je de bal in bedalen? Ja, die kan hem binnenhouden. Dan moet hij zijn man uitspellen. Gooi hem ook voor, maar dat heeft geen zin, want die bal die zwaait ver en ver achter. Die zwaait over het doel heen. En dat betekent dat die aanval afgeslagen is uh, en dat dus uh, een nog een aanval kan gaan opzetten. Ja, achter het doel zijn allemaal voor mijn aanhangers. Dus die hebben niet zoveel haast om die bal natuurlijk te gooien. Schijnt ligt hem klaar. En zegt tegen hem uh, van, van, uh, van uh, nou, dat uh, moet komen. Kom met die bal. Kom komt met die bal en dan komt hij dan de aanval op de aanval op de veld door. Hij krijgt de bal aan zijn voeten. Ozan gaat druk zetten. Komt die bal dan ver en diep? en weer over het middenveld. Een veer die weer goed wegkomt. En dan moet daar achteraan uh, schokken. Uh, is het daar? te snel. te snel aan de rechterkant van het veld. te snel. Ga daar straks gebied. Michel Abrams. Kan die erbij komen? Die kan er net niet bij komen. En dat betekent dat Michel Abrams ook die bal heeft. Weer in plaats op Ozan. En dan komt er niet bij. Ozan pakt nog steeds die bal op. kan hij dan aan maken. Ozan kan er ook die maken nu is het aan Beren, Beren. En de rand Jesse. Weer hem goed te plaatsen. En die keeper, die plukte hem daar nog weg eigenlijk. En dat betekent dat die kans even gekeken was om definitieve 3-1 uh, op de straat te maken. Maar dan komt een aantal van Velsen-Noord. Maar het is dan Kuit er niet bij te komen. Dan moet uh, Sebastian Thomas er goed tussen komen. Sebastiaan Thomas komt er ook tussen. En die krijgt een ontzettende hooi in zijn rug. En dat betekent weer een uh, blessure hier op het Veld. En dat betekent dat uh, Sebastian Thomas uh, geblesseerd ligt natuurlijk. Dus, uh, dus uh, ik weet niet... Ik weet niet hoeveel die er nog bij gaan trekken, die scheidsrechter, maar uh, ja, als, ik, ik hoor langs de lijn dat hij zegt acht minuten nog in deze wedstrijd. Dus dat zou betekenen dat we dat uh, vlak van vieren uh, doorgaan. En ik zou zeggen, pak hem heel even terug en kom heel snel terug. Een heel kort plaatje en heel snel terug, dan kunnen we de slotfase meenemen. She's from a world, a Een van 1 minuut 50, lekker kort, dus we kunnen weer terug naar uh, Cherk de Blauw. En waar nu die vrijheid trap genomen gaat worden door Roemedaal, uh, zo lang heeft die blessure tijd ook geduurd. Dat betekent dat Velsenoor deed op een bal bezit. Dus komt die bal. En, en lang en die op die spitsen. En dan is dat Dennis, uh, Dennis, uh, van, uh, Dennis die die bal oppakt aan de rechtkant. Laat hem in goed plaats op boos aan. Nu zijn die ballen zoete. En dan maakt dan uh, laat die bal al limpe, simpel lopen. Dat betekent dat Velsenoord hem aanraakt en dat er in komt uh, voor. Uh, voor Bloemendaal, Bloemendaal gooit in. Maar die gooit er niet goed in. Wat denk je dat Beren tussen moet komen? De beren komt er ook tussen. Dit is John die meteen ver diep naar voren plaatst. En dan is daar wel snel die er dus door moet lopen eigenlijk, naar die keeper toe, maar dat doet hij niet. Dat betekent dat die keeper ver kan komen en die plaatst dan lang en diep richting de spits. dus Kuil die ertussen komt. Nou moet Sebastian Thomas er doorkomen. dat doet hij er ook. Maar die kan niet meer uitkomen. komen, Kuil zit er toch nog wel tussen met zijn benen. Kan benen. Uh, en dan is het daar weer Beren die aan komt. En dan is het de uh, volgende scheidsrechter een overtreding, maar dat kon ik niet zien. Dat betekent nog een vrije trap voor Velsenoord. Heel veel dan moet terug in zijn stellingen en moet dus uit de hond blijven, zoals we dat keurig noemen. Heel Velsenoord gaat in het stadsengebied eigenlijk. En dan moet je oppassen dat er niets gebeurt natuurlijk. Dat die bal dragen gaat vallen. Komt die vrijtrap. Komt ver en diep en dan komt die erin. Is het daar heel goed? Is het daar Joost van niet weggehaald? Joost Hogger bij Michel Abrams. Michel Abrams. Plaatsen hem op. Komt, krijgt de bal in zijn voeten. Gaat kijken hoe die doen kan. Plaats heeft even nog steeds die bal aan zijn voeten. Plaatsen we dan de Michel Abrams. En die kan er niet bij komen. Die is de nummer 8 uh, van Welzenoor, Tom Kloes. Die hem dicht loopt. En dat betekent dat Velsenoord nog een avond kan gaan opzetten. Velsenoord aan de linkerkant van het veld. En dat betekent dat daar uh, de nummer 7 helemaal vrij is aan die Die zal de bal gaan voorzetten. Het is aan Dennis die hem goed weghaalt. En dan komt er schot. En die bal die wordt gekraakt is nog niet weg die bal. Wordt dan meer weggelegd. En dan komt hij nog een keer in die bal. En dan wordt het geen gevaar meer. Die bal die gaat verhaald. En dat betekent dat het gevaar week is. Voor de doel van uh, Bas van Velzen. En hoe lang laat die scheidsrechter hier nog doorspelen, hoe lang laat hij nog doorgaan. van een minuut of acht. Nog te spelen. Dus we trekken hem gewoon door, neem ik aan, tot aan de piepjes komen voor jullie. Dan gaan we eruit. En dan, ja, dan hoop ik dat u het eindsignaal meekrijgt voor deze wedstrijd, natuurlijk, hier op de Bergweg. Tussen uh, Roemendaal en Velzenoord. ...Massen Velzen legt die bal klaar. Gaat kijken waar hij mee spelen... spelen. Plaatsen verder in diep richting Kim Jong. Kim Jong moet hem verlengen. Kan het niet. Maar dat is, dat, uh, dat is de dat De Rauzak die in onze scheidsraad werkt en de Hans Kamp En dat is geen eindelijk natuurlijk Dat is heel Velzenoord weer voor orde gaat komen. Zelfs de keeper die gaat de haas maken van Velsenoord. Komt die bal. En uh, heel Velsenoord, dus in het straksgebied van, van Bloemendaal. Bloemendaal, betrekt de verstellingen. Die keeper gaat hem erin pompen. Pompt hem ook. Geeft hem niet weg. Moet die bal weggekomen worden? Doet hij er ook. Kuit, transporteert hem verder door. En dan moet daar Michel Labrams achteraan hollen. Michel probeert hem aan te pakken. Die bal. Het is dus Oostan die er goed tussen komt. Oostan heeft die bal in zijn voeten. Heeft nog steeds die bal in zijn voeten. Gaat er langs de 10 heen. Heeft geen steun. Moet zijn kijken wat hij doen kan. Heeft die bal nog steeds. Gaat kijken. Gaat dan weer om die 8 heen. Nou, we staan nu aan de rechterkant van het veld. Krijg de steun aan de rechterkant van het veld van Kuit. Kuit, kan hij erbij komen? Kan Kuit langskomen? Kan hij hem doorhouden? te snel! Kan er net niet aankomen voordat Michel Abraham's gevaarlijk kan worden. Maar dat betekent dat er wel nog een keer kan komen aan deze kant. Het is het Beren die erbij moet komen. En is het dit de Tijjo. Dan moet Beren weer komen. Beren moet die man gaan afhouden. Houdt het dan ook af. En uh, dat betekent dat die aanval gestaakt wordt Om die bal aan de rechterkant op het veld. En die bal die gaat uit en er is een inval voor Bloemendaal. En dat uh, is het uh, Joost Hofker die die bal zal oppakken aan de rechterkant. Ja. Dennis, Dennis heeft die bal zijn armen. En een goede AJU die erbij gekomen is, met een zwinkje aan ja, die, die bal oppakt. En is daar Hofke die achteraan moet hollen om die bal weg te halen? Of laat hij rustig lopen? Hij laat hem rustig lopen op de achterlijn aan. En dat betekent natuurlijk even tijd. En hoe lang laat hij dan door aan die, die scheidsrechter? Hij staat wel te kijken op zijn klok. Hij zit dan op zijn klok te kijken. Dat is Bas Ze legt rustig die bal neer, die moet de tijd gaan nemen, die moet eens dus gaan kijken waar hij kan gaan plaatsen. Bas gaat de hand plaatsen dan die bal richting penjauw, hij moet hem pakken die bal. Ja, maar, nog, als de oost niet goed pak, toch weer nog niet goed. En dat betekent dat het er nog een keer kan komen. Nou moeten we wel opletten. Komt die bal in het midden van het centrum vandaan. En het is Bassen die erbij moet komen. Maar die bal die gaat verder naast. En dat betekent dat het achteraan is. De Basver wel moet zijn tijd nemen. We moeten rust nemen. We moeten even een paar seconden zien te trekken natuurlijk in deze wedstrijd. Iedereen zit er zwart doorheen. En iedereen heeft, deze, heeft alle, alle krachten. Iedereen heeft alle krachten daarheen. Dat kan je gewoon dadelijk zien in deze wedstrijd. Komenaan de moet natuurlijk binnen. de Bas van Welzen. Gaat kijken wat hij doen kan met die bal. plaatsen we nog een keertje diep richting uh, de spitsen van Groepenauw. De... Het is uh, Tim Jones. Tim Jones die wordt dan neergelegd. En dat betekent een vrije trap uh, op, uh, op de middencirkel van, uh, van, uh, van, van het veld. Het is Tim Jones die hem zal gaan trappen. Of laat hij het over een half Nee, hij laat het over een half keer. Jones gaat naar voren. Jones, uh, Jones gaat kijken waar hij heen kan lopen. Volgens ziet hem lopen. plaatsen we dan aan uh, Jones. Jones krijgt die bal in zijn voeten. Plaatsen we dan keurig en dan weer een vrije trap. Uh, door, door de nummer uh, Velzen noorden. Ja, en dat betekent wederom grote voor de gouden vrije trap voor uh, Bloemenal. Dat kost natuurlijk even tijd. de uh, scheidsrechter staat erbij. We er maken nog steeds geen aanstalten. Om dus op die klok. Uh, om een laatste geluidssignaal te geven. En is het uh, John die hem zal gaan trappen? John gaat kijken, hoe ik hem aan plaatsen? Oh, zal eens mee. Ozan is mee. John, plaatsen we de Michel Abrams. Michel Abrams en, uh, en dan zegt hij buiten de spel de Dan zegt hij buiten de, de Maar ja, dat kan natuurlijk nooit volgens mij, want dan kwam we duidelijk achter gedaan. Maar dat betekent wederom nog een vrije trap voor Velsen Noord. De doelman die gaat hem gelijk nemen. Heel Velsen Noord, er naar voren. Komt die bal, ver, niet al lang. Dan moet hij weggekomen worden. Dus Ozan die er probeert bij te komen. Die kan er niet bij komen, dan moet Ozan doorlopen. En dan is het dat Dennis Goes die erbij komt. En dan is het Dennis Goes die dus er zo'n overtreding maakt. En dan krijgen we nog een vrije trap. Uh. Krijgen we, nog een, oh God, yes, yes. Krijgen we nog een vrije trap uh, op een, uh, een meter of uh, 30. Voor het doel van uh, Pablloepedaal. Maar heel Velsenoord natuurlijk gaat dan het stafgebied binnen. En uh, gaan kijken. Het is uh, de nummer drie van uh, Velsenoord. Uh, Mario Willemsen die die bal uh, zal erin gaan draaien. En kijken hoe die bal komt. Komt erin dan. Is dat Jan die hem weg trapt. Heel goed. En dan moet Michel laberang ze vasthouden die bal. Michelabre.